9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Syrië zijn vandaag zeker 47 doden gevallen... bij gevechten tussen opstandelingen en troepen van president Assad. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Onder de slachtoffers zijn strijders van zowel de regering als het Verzet. Gisteren vielen volgens de mensenrechtengroep meer dan 100 doden in Syrië... onder wie 70 militairen die probeerden te deserteren. Ze zouden door collega's zijn doodgeschoten. Daarmee was gisteren een van de bloedigste dagen in de Syrische opstand... Later deze week gaat een delegatie van de Arabische Liga naar Syrië... om de missie van 150 waarnemers voor te bereiden. Die moeten erop toezien dat het geweld ophoudt... en dat er een dialoog op gang komt. In Cairo hebben duizenden vrouwen gedemonstreerd... tegen het geweld van Egyptische veiligheidstroepen tegen vrouwen. Bij de protesten van de laatste tijd zijn verscheidene vrouwen geslagen... en aan hun haren over het plein getrokken. De demonstranten zwaaiden met foto's van de jonge vrouw... die op het Tagrierplein door militairen half werd ontkleed en mishandeld. De foto heeft in de hele wereld verontwaardiging gewekt. De Amerikaanse minister Clinton sprak van een systematische vernedering van Egyptische vrouwen... die de revolutie en het grote volk van de Egyptenaren onwaardig is. Al voor de demonstratie in Cairo voorbij was, bood de regerende militaire raad excuses aan voor het geweld tegen vrouwen en beloofde de schuldigen te straffen. Het idee dat opvallend veel popsterren op hun 27ste overlijden, blijkt niet te kloppen. Dat schrijft het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Na de dood van Amy Winehouse dook de term 27 Club weer op, omdat bijvoorbeeld Jimi Hendrix en Kurt Cobain ook op hun 27ste overleden. Volgens het tijdschrift klopt het wel dat popsterren relatief jong sterven, maar ligt de piek bij Amerikaanse artiesten op 41 jaar en bij Europese op 35. Het weer, vanavond en vannacht af en toe een bui of wat lichte regen, minimaal tussen de 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen, maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Hoofdredacteur Eva Hoeken van de Jackie die stapt op. Ze kreeg de volle laag nadat het blad Rihanna een nigger bitch had genoemd. Dat zal je inmiddels niet ontgaan zijn, denk ik. Onder meer trouwens van onze eigen Saraya Groenhart kreeg ze de volle laag, want die is woest. En Saraya hoor je hier zometeen. En dan Rutte, die werd gisteren ten huwelijk gevraagd... tijdens de opnames van het tv-programma College Tour. De man die het aanzoek deed, die is hier zometeen. Um, ja. Ja. En heb je nog geen idee wat je op tafel moet zetten deze kerst? En Luc vroeg net, hè, moet ik dat nu al weten? Dan Ja, ja. Luc, dat zou op zich niet uh, okay. onaardig zijn. Uh, nou, Wij helpen je met twee culinaire pro's. Uh, die hebben wat originele ideeën voor het kerstdiner. En een van hen is Roberta Panger. Zij uh, presenteert sinds kort een kookprogramma... op het nieuwe digitale televisiekanaal 24 Kitchen. Nou, daar gaan we dan. Het opmaken van het bord. Lekker wat spinazie. En een beetje van die heerlijke schuilvis... Wat saus. Het knoflookbrood erbij. En dan is dit mijn schelvis met saus. tomatensaus. En zij is de nieuwe Nederlandse Nagella Los, Nou ja, zo wordt ze genoemd. In ieder geval ook een enorm lekker wijf. Straks oh. kwart voor tien ook op de webcam. Op de, op de webcam. Gaan we. Ja, doelpunt, Ronald. Het is uh, 2-0. Dat wordt het zojuist. Via Kleiner Plet. Nou ja, niet helemaal. Want het is eigenlijk een eigen doelpunt van uh, Purell Frenkel. Het is uh, Plet die namens Herakles allemaal overdag gespeeld. Vanaf de linkerkant schiet in de verre hoek. Bal komt op de paal. er loopt de ongelukkige Frenkel in de buurt om die bal uiteindelijk toch nog eens een eigen doel te schieten. Het is loon naar werken voor Herakles. Dat na 20 minuten dus al met 2-0 leidt. En ook nog eens via drie kansen van Arme de kans heeft gehad om de score al eerder uit te breiden. En na drie minuten werd het 1-0. Door een doelpunt van Willy Overtoom. 2-0 nu, dus door Plet met hulp van Frenkel. Oftewel Herakles in een uh, comfortabele zetel, wellicht op weg naar de kwartfinale. <laughs> wat zei. <laughs> Today is Topics. <laughs> wat zei je vandaag? Hé Ja. wat zei die gast naast je? Ik weet niet, ik oh, verstand het niet. Er dus speelde iemand iets naar jou, maar dat, uh, dat, dat hoorden wij misschien alleen. <laughs> Dat is nou, Leon Ter van de Tubantia die je hoort. Mijn microfoon, die, die voor het geluid zorgt, zit vlakbij zijn mond. Ah. Dus als hij wat zegt, dan is dat te horen. <laughs> <laughs> nou, als het interessant is, moet je het maar even melden. Dat is goed. Tot zo, Ronald. Uh, Luc, die is nu aan de beurt. Luc, ik denk yes, mensen. Top 5 van Today's Topics. Eerst nummer 5, Dan staat onze vriendelijke vriend Mauro. Deze herfst staat heel Nederland het nog over hem, omdat hij misschien terug moest naar Angola. Maar vandaag is Mauro dolhappy, want hij mag een ja blijven. Ja, nou, hij is gelukkig natuurlijk en erg opgelucht. Het visum is geldig tot aan het volgende studiejaar, tot 1 september volgend jaar. Dan, dan moet je verlenging aanvragen. Als hij dan nog studeert, dan, kan hij, dan zal het ook verlengd worden. Dit was ma eh, niet Mauro, maar natuurlijk zijn advocaat... en, en die <lacht> overigens niet denkt dat je van elk geval meteen een Maurootje kan maken. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om een soort ge geval te vinden. Dus het, het, je zou het in, in, in, in theorie, kun je het ook op andere gevallen toepassen... Uh, maar um, om een gelijk geval te vinden om het op toe te passen, dat lijkt me erg moeilijk. Ik denk niet dat er zoveel... Jonge, uh, jongelui zijn zoals Mauro. Het visum van Mauro is geldig tot september. Dan het kinderidee. Die kleine mormels moeten tegenwoordig een eigen uh, identiteitskaart hebben. Maar er gaan daarin dingen veranderen. Ze zijn niet aan te slepen. Identiteitskaarten voor kinderen tot 14 jaar. Dat is zoiets als een paspoort: een officieel pasje waarmee je kunt laten zien wie je bent. Oh. De pasjes worden vanaf 1 januari een stuk duurder... en daarom vragen veel ouders nog even snel zo'n ID-kaart voor hun kind aan. Ja, want het verschil in geld is flink vanaf 1 januari. De afgelopen weken gingen er ruim 179.000 kinderen naar de gemeente... voor zo'n identiteitskaart. En dat is een 179 met drie nullen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er maar 26.000. En dat is een 26 met drie nullen. Nu nog snel zo'n kaart aanvragen scheelt een boel geld. Een identiteitskaart kost dit jaar maar 9,22 euro. En dat is een 9 met 2-2. Twee en dat wordt 30 euro in het nieuwe jaar. En dat is een 3 met 1 0 Je snapt, het loopt storm bij het gemeentehuis. We schakelen even live over naar de hel. Zo, drie kinderen bij u. Klopt. Driemaal <tie> 20 euro. <tie> <tie> 60 euro. Dat klopt helemaal. Dan gaan we lekker van uit Gelijk <tie> opmaken. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, Dan beginnen we al dadelijk mee met een lekkere frietje, dus... Uh... Dat komt helemaal goed. Leuk! Moet ons een beetje helpen. Zo. Heel goed. Hoor. Het eerste wat de kinderen straks nodig hebben is nog meer vet en nog meer suikers. Goed, nummer... Ik nummer niet dat jij zo'n kinderhater was. Nou, helemaal niet. Uh, uh, oh, maar als... Vorig, als ze lekker stil zijn. <laughs> <laughs> nummer drie. Tragisch nieuws uit Emmen daar. Ook dat nog. Uh, Ursus is dood. Dat is de beroemde Kodiakbeer van de dierentuin daar. En vanmorgen was het flappie echt all over the place. Gisteravond uh, gingen de verzorgers nog bij hem langs. Toen ze hem riepen, reageerde die wel. En uh, vanmorgen, uh, toen dat uh, ook het geval was bleef hij stil liggen. Dus toen hebben ze de dierenarts naar gehaald bijgehaald. En die heeft toen uh, de dood geconstateerd. Oh, zielig, hè? Ja, Het was een oude beer al, die Ursus, maar wel een enorm vriendelijke vent. Altijd in voor een gebbetje. Je kon echt enorm goed met hem praten. En zijn deur stond echt altijd open, figuurlijk gezien. Het was natuurlijk gewoon een beer. Zijn verzorgers zullen hem missen. Nou, voor hun is het een, in ieder geval een dier... dat uh, ja, die altijd, altijd zijn uh, verzorgers een hartelijk welkom uh, gaf. En uh, ik wil, ik kwam er ook wel eens, maar op mij reageerde die niet. Nou, ja, zielig hè? Ja, ja, ja, ja. Vorig jaar verleed ook al, overleed ook al het maatje van Ursus. Greta was dat en sindsdien was Ursus alleen. En nu zijn er helemaal geen beren meer in Emmen. Ursus. Nou, Ursus is de, is de wetenschappelijke naam voor beer. De Kodiakbeer, uh, hou je vast, die luistert naar de prachtige naam Ursus Arctos Middendorfi. En Greta. <laughs> Tragisch, hè? <laughs> nou, no. no. even iets heel anders. Weet je wat je niet mag zeggen? Nigger bitch. <middels> hoofdredacteur Eva Hoeken van tijdschrift Jackie... die kreeg vandaag letterlijk de hele wereld over zich heen... inclusief een hele grote internationale ster. Ja, Rihanna. Ja, Eva Hoeken is de hoofdredacteur van het blad Jackie. En dat is een blad en die doet dingen met mode... lifestyle, glossy, interieur, gadgets en meer. Echt zo'n blad waarvan je denkt... What in the kind. Uh, die hadden een soort uh, rubriek over verschillende uh, stijl-iconen. En Rihanna hadden ze neergezet als nigga bitch. Dus neger Nou, uh, negerteef om precies te zijn. Maar goed, wat jij wil. Da daar kwam heel veel kritiek op afgelopen weekend. Op internet. Uh, via de sociale media. En Eva, de hoofdredacteur, had daarvan niet in de gaten wat er precies aan de hand was. Dus ze zei: jongens, maar dit is eigenlijk gewoon een grapje. Laat het maar gebeuren. En wat er toen gebeurde was dat Rihanna zelf zich er tegenaan begon te doen. Ja, want via internet en Twitter-bericht. hebt je Rihanna natuurlijk zo te pakken. Ja, Rihanna is eigenlijk een soort jongen. ...van Flemix van de Amerikaanse supersterren. Als je het echt niet meer weet, dan duurt je haar even en dan reageert ze ook. En die heeft dus echt gezegd van... ...hé, hey, stomme trut dat je bent. Je hebt geen idee wat er aan evolutie geweest... Was, ...wat er aan emancipatie geweest de afgelopen jaren. Als jij me als nigga bitch, als negerslet neerzet Take. in jouw blad. Kortom, de boel escaleerde, escaleerde... Ja, dat kan je wel zeggen. Het was een grapje, maar wel een enorm domoenig grapje. En rectificatie en excuses hielp niet meer. En evenhoeken Hoeken besloot dan ook op te stappen. Straks meer over deze rel, met onze eigen Sarai Groen had, die dit weekend al enorm kwaad was op uh, het blad Ik Zat het een beetje te volgen op Twitter? Ik was pist. Goed, en dan nog nummer één. Ziekenhuizen hebben lijsten vrijgegeven met hoeveel mensen er sterven in Nederlandse ziekenhuizen. Al jaren willen mensen weten welk ziekenhuis is het beste... En een van de manieren om dat te onderzoeken is om op een rijtje te zetten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen doodgaan dan je gemiddeld zou mogen verwachten. Ja, en die lijsten die zijn er nu en daar hebben we helemaal niks aan. Het CBS maakte de berekeningen, maar kon voor maar liefst een derde van alle ziekenhuizen geen uitspraken doen. Die gaven geen cijfers of geen correcte cijfers. Wat overblijft is veel onduidelijkheid, zeggen de ziekenhuizen zelf. En wat ook overblijft is een flinke teleurstelling. Ik kan me die teleurstelling goed voorstellen. Bij... We hebben nu een eerste stap gezet en presenteren die cijfers ook. Wij denken dat dat belangwekkend is. Maar het is nu vooral een prikkel voor de ziekenhuizen zelf... om hun registratie te verbeteren en naar de maatschappij... om te laten zien dat wij daar open over zijn. Maar het is nog niet stevig genoeg om vergelijkingen te gaan plegen. En tot zover de Today's Topics van vandaag. Morgen niet, donderdag niet, vrijdag, dan zijn er nieuwe. Tot dan. Doei, leuk. Is goed. Doei, Dat wou eigenlijk zeggen. Roder van de Geer, ja, het is gezellig zo te horen. Het is bij de gezellig. Maar dat komt ook omdat de tijdsploeg met 2-0 voor staat na 27 minuten. En er dus voor de mensen hier in Almelo niet zo heel veel aan de hand is. Er is nog een schadige valletje extra bij de graafschap. Dat dus al met 2-0 achter staat. En nu ook nog centrale verdediger Wormgoor. Met een blessure naar de kant heeft zien gaan. Abdullah is zijn vervanger. Maar er is nog geen moment van de graafschap eigenlijk geweest van dreiging voor de goal van Pasveer. Oftewel Herakles kan er lekker driftig op los voetballen. En creëert mogelijkheid naar mogelijkheid. Het werd dan weliswaar bij de tweede goal wat geholpen door Purel Frenkel. Weer een eigen goal voor de graaf afgelopen vrijdag tegen RKC gebeurde dat ook al. En zo helpt men de tegenstander graag in het, uh, in het zadel. Er zijn drie grote kansen nog geweest voor Armenteros om uh, Herakles op een uh, 2-3-0 te schieten. Uiteindelijk gebeurde dat later dus toch. Thuisboeg heeft nu het balbezit, heerst eigenlijk op eigen kunstgrasveld. En de graafschap heeft uh, helemaal uh, niets te vertellen tegen de ploeg in het uh, zwart-wit. Dat de bal laat rondgaan, nu dan wel balverlies leidt. Overtreding ook gemaakt van Plet. Dus mag de graafschap nu een uh, vrije trap gaan nemen. Hoopvol misschien eens een keer richting de doelman van Herakles. Voorlopig is daar. Na bijna een half uur geen sprake van. En is het buitengewoon eenzijdig en is het 2-0 voor de thuisploeg. Radio 1, The today. Duits Kroes en Anouk die hebben alle twee hun huis in Amsterdam te koop gezet. Ja, en over die huizen van BN'ers, daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst die vrouw waar die enorme rel is over ontstaan, Rihanna. Yeah. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. rum pum pum -rum pum -rum pum -rum pum pum pum pum pum Man down. rum pum pum -rum pum -rum pum pum pum pum pum pum Let's burn doet even zijn hip hop moves heel goed lukt. Ja, Rihanna, Man Down, Rihanna, Nigger bitch, je mag je dat dus niet noemen. Dat vindt ze niet leuk. En zoiets Groenhart, die begrijpt dat heel goed. Zometeen legt ze even kort uit. Waarom dan? Dinsdag dus duiken wij altijd even heel kort in de wereld van de entertainment. Deze week heb ik het over huizen van BN'ers, want die staan in de belangstelling. Afgelopen week stond Duitse Kroes met haar Amsterdamse appartement in de bladen, omdat die te koop stond. En ook Ronald Koeman die haalde het nieuws, want hij kocht als Feyenoorder een appartement in Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk voorpagina nieuws, dat begrijpt iedereen. Nou, elke keer als er weer zo'n huizenkoep uitlekt... dan komt dat nieuws van Rob Vurens. Dat is de eigenaar van de website bekendeburen.nl. En daar kun je lezen waar je moet wonen om een bekende buurman te scoren... om het huis van een BNR te kopen, als je dat zou willen. Of kijken hoe dat huis er dan van binnen uitziet. Rob, goedenavond. Jij woont, goedenavond. Jij woont zelf in Portugal. Woon je daar naast een bekende Portugees? Nee, maar wel, wel in de buurt van een paar bekende Nederlanders. Dat is grappig, hè? Zoals? Uh, nou jij weet dat, ik woon in, uh, in het uiterste puntje van de Algarve, in Val En uh, ja, hier zijn ook regelmatig, uh, we hebben hier huizen John uh, Mold, Mold, Kof, ah, dus de Woll, Linda de Woll, Willem van Kooten, Ronald Wolland Louis van Gauw. Doe maar. Dat dus, overigens door bekende Nederlanders, Doe zeg maar. maar. En die zet je ook allemaal op bekendeburen.nl? Nee, nee het gaat niet gaat alleen... met de Portugese huizen. Het gaat, het, het gaat alleen over de Nederlandse huizen. Ik heb even gekeken ja. en net op je site. En dan denk ik, hoe, hoe weet jij waar al die mensen wonen? Dat is uh, dat is eigenlijk, ja, als je de je, handigheid je kent, is het niet zo moeilijk om erachter te komen waar ze uithangen. Ja, en wat is het handigheidje dan? Er uh, daar zijn, daar zijn uh, openbare geschemens voor dus, zoals onder andere de uh, openbare lassen. Oh, dus je gaat gewoon in de zitten neuzen waar Duwse Kroes woont of Roland Komman. Uh, nee, ja, nee, ja, nee ja, dat weet ik al. Ik doe dit ongeveer al een jaar of vijf, zes. Ja. Dat heb ik eigenlijk altijd voor de bladen gedaan. Ja. Uh, dus dat, dat was eigenlijk een beetje die, die content versnipperd. En Totdat ik op even dacht: Nou, weet je wat, ik maak er een website van, bekendebieren.nl. Ja. En ieder nieuwtje, dat, uh, dat zet ik nog, uh, op de site. Ja. Alleen, doordat ik het nu al vijf, zes jaar doe, weet ik eigenlijk uh, feiheloos welke bekende Nederlander waar je woont. Dus als je dan bijvoorbeeld naar de site Funda gaat, die iedereen wel kent, ja. en dan zie je bijvoorbeeld een, een huis wat te koop is gekomen, dan herken ik dat dan of dat van een bekende Nederlander is of niet. <laughs> ja, het is, wel, het is wel echt een hobby voor je. Hè? Nee, het is geen absoluut gelop. Ik verdient geld. Je verdient zelfs geld erbij. Nee, maar, nee, zet je ook wel eens bekende Nederlanders er niet op, omdat je het toch misschien een beetje zielig vindt of zo? Nee, ik, uh, ik er zijn er bekende Nederlanders die ik uh, waar ik absoluut het huis er hood op zou zetten. En uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld PVR de vlies. Ja. Uh, omdat die natuurlijk in zeg maar in een uh, in een vak zit, waarbij vele mensen zouden willen weten waar hij woont. Ja. En, dat, dat, dat stelt Peter ook zeer op prijs. Dat moet je, dat oh. moet je niet doen. Ja, ja, dat uh, ga dingen uitlokken. Ja. Dat is natuurlijk meer ter bescherming. Dan doe ik dat niet. Nee, en, en het is natuurlijk leuk om even te kijken. Want je kan, in, je kan ook in heel veel huizen... Ik heb net ja. het huis ge, ge, ge, bekeken... dat Wesley en Jolante voor, voor Jolante's moeder hebben gekocht. Nou, dat, dat weet je dan toch weer. Dus, ja. Maar het is toch een beetje... Het is natuurlijk wel een beetje een leuk grapje. Maar er zijn dus heel veel mensen die serieus naar jouw site komen. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje waarom. Uh, nou ja, nieuwsgierig. Ja. Men wil toch uh, vaak zien uh, van uh, hoe ziet dan het huis van de bekende Nederlander van buiten uit? Wat voor huis heeft hij? Hoe ziet het er van binnenuit? Hebben ze een leuke hier? Ja, Is of, het smakeloos? Of, uh, kijk, of, of kijken mensen echt ook van ik wil daarnaast gaan wonen, wordt het daarvoor gebruikt? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat, telt, dat telt niet meer. Hè? Want uh, als dat zo zou zijn, dan zou het van een bekende Nederlander ook niet zijn huis te koop zet. Heel makkelijk moeten zijn ja. om zijn huis te verkopen hè, op basis van zijn naam. Daar, daar zijn bewijzen op dit moment genoeg van dat dat niet werkt. Nee, nee. Welk huis is onverkoopbaar, wat bij jou op de site staat? Nou, waarvan ik de indruk heb dat het nog heel moeilijk te verkopen is, het huis van de zangeres Anouk in de Vondelstraat in Amsterdam. Ja, vraagt... Dat heeft ze inmiddels uh, 700.000 euro in prijs verlaagd en het is wel een straatsteen en tot de van niet te sluiten. Ik las, ik las een keer in een artikel dat de buren er wel heel graag kwijt willen omdat ze er maar white trash vinden en ze hoort daar niet. Ja, nou dat, dat, dat, dat is dan zal ik toch een even moment bak zijn. Ja, want hoe ver ze dan moet gaan om uh, de huizen te kunnen verkopen, uh, ja, dat, dat, uh, dat weet je niet van tevoren. Maar ja, als je ja. dat als 700.000 euro is verlaagd in vraagprijs. Dat is niet mis. Dat, nee. dat is niet mis. op een uh, zit nu rond 1,7 miljoen. Nou, ja, dan heb je dat wel over geld. Dus... Ja, voor iedereen die, uh, die uh, lekker in huizen wil snuffelen, bekendeburen.nl, dankjewel Rob Vurens. Jullie, hartstikke bedankt Nog. ook en een hele fijne avond. Jij ook. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Nog zo'n BNM naast mijn chefkok Leon Mazrak. Hoi Willemijn, zo je hebt me net geïnspireerd. <laughs> ik was al onderweg hier naartoe ja? en toen hoorde ik jou zeggen dat je eigenlijk heel erg van Hollandse pot houdt. Ja. Ik ben teruggereden naar de keuken. En ik heb iets anders gemaakt. Uh, serieus? Maar het was eigenlijk al lang van plan. Dus maar euh... ik hoop niet dat Duivie stampt met spekjes. Want dat is nou het, e het enige niks. dat ik zelf kan maken. En dan gaan we. Jij moet het bij mij wel een beetje leren zo meteen. Ik uh, ga jou heel veel leren, maar uh. ik ga je ook inspireren zoals je mij hebt geïnspireerd. Nou, dat vind ik wel mooi om te horen. Je gaat zo meteen met uh, Roberto Panier die andere kok, hier kwart voor tien nog even wat tips en tricks uit de doeken doen uh, voordat die paar mensen, nou die paar mensen onder Luke bijvoorbeeld, mijn moeder belde me gisteren nog in paniek op. Ah, moet het konijn worden of toch rollade? Nou ja, als je nog een beetje twijfelt, moet je zeker blijven luisteren, want jullie gaan even wat uh, goede en makkelijke dingen. Ja, keep it simple. Ja, dat is, dat belangrijk. is terug naar af. Dat wordt het helemaal. En dat is het eigenlijk al lang. <laughs> <Goed>. Leon je <Masraak, laughs> dankjewel. Tot zo. Exit Holland. Eerst even Exit Holland. Natuurlijk bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag uh, Zuid-Afrika. Alice van Gelder die heeft daar een fijne een nieuwe hobby gevonden. Elles, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, namelijk? zandborden. Ja, klopt. Terwijl ja. het strand toch wel uh, zeven uur hier vandaan is. Wat zeg je? Terwijl het strand toch wel zeven uur van Johannesburg vandaan is. Ja, en, en hoe komen die zandhopen daar? Nou, in de rondom Johannesburg liggen ongeveer uh, 360 onnatuurlijke bergen. En uh, dat zijn grote zandheuvels, bestaande uit uh, zand- en mijnafval. Uh, wat uit de grond komt, Johannesburg is zeg maar gebouwd op goud. 130 jaar lang uh, wordt hier al uh, uh, goud gevonden. Mm -hmm. En uh, ja, al het zand wat, uh, wat ze er onderuit gaven, dat uh, komt bovenop te liggen. En daar kun je heerlijk vanaf glijden. En, en uh, dan begrijp ik dat het ook niet helemaal veilig is. Nee, nee, absoluut niet. Nou ja, naast dat het echt, echt reten hard gaat, want het is heel erg fijn. Het is veel fijner dan uh, normaal zand, dus het gaat echt, echt snel. kun je eroverheen. Uh, ja, want, want even, veilig, even, omdat... even voor de duidelijkheid, is het is natuurlijk gewoon een soort, hoe um, um, noem je het, niet skiën, maar snowboarden, maar dan van het zand af, hè? Zendborden, ja, ja, ja, ja. Dus er wordt ook gewoon met snowboards gedaan en ja. doe je die uh, halen ze gewoon tweedehands uit Europa. En uh, ja, nee, dan ga je gewoon inderdaad met een snowboard uh, in, je, in je korte broek uh, ja. van, uh, van die berg af. Maar er zit wel, uh, zie je nu ook een uh, uranium in, omdat het dus uh, uh, uit de oude mijnen komt. Mm -hmm. uh, dus je moet wel een beetje oppassen dat je niet, uh, niet te hard op je bed gaat en uh, dat even lekker tussen je tanden laat knarsen. Dat is niet heel gezond, hè, uranium, geloof ik. Nee, niet nee. heel gezond. Nee, een nee. beetje radioactief. Ja. Maar, maar dat vinden ze in Zuid-Afrika? Ach, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ja, nee, je moet iets, hè. Ik wil er is geen sneeuw natuurlijk. En wat ik al zeg, ja, Johannesburg ligt echt een uh, eind van, uh, van de zee af. Dus als je uh, bij van echt uh, gezonde duinen wil, uh, wil snowboarden of zandboarden, dan, uh, dan lukt dat dus niet. Mm. Dus ja, je moet iets om, uh, om je een beetje te vermaken hier uh, in deze stad. Lekker zandboarden op uranium. Maar helaas, voor jouw nieuwe hobby, uh, die is geen lang leven beschoren, want... Ja, met de goudprijs is nu enorm hoog. En uh, in, in die bergen zit er nog restjes goud. Dus eigenlijk zijn bordje over het goud heen. En uh, met nieuwe technieken kunnen ze dat er nu uithalen. Dus, dus langzamerhand uh, wordt Johannesburg wat vlakker en uh, verdwijnen die bergen weer. Dus, dus iedereen loopt daar met z'n zeefje? Het dat, dat, dat zand is even. Ja, nee, ja, ik heb ook wel een gedachte om een uh, kraalhagen mee te nemen of zo uh, en het uh, eruit te filteren. Maar uh, je hebt echt heel veel, je hebt echt heel, heel veel zand nodig om er maar een kooltje uh, goud uit te halen. Dus uh, dat lukt niet. Dan moet je echt een grote fabriek hebben om daar een uh, goudstaaf van te kunnen maken. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een, een grappig idee dat je gewoon kan fanborden over het goud. Nou, daar geniet we nog even van, want over een tijdje is het dus uh, plat. Neem ik aan, door altijd ge... ja. op zoek gegaan naar goud. Moeilijke zin. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. En van Gelder, dankjewel vanuit Johannesburg. Goh, goh. Doeg! Goeie punt! Nou, Ronald. Ja. Het is uh, 3-0. Ar Arme Diros maakt de goal. Sorry, ik hoorde even niet dat ik <laughs> al aan de beurt was. Maar. Uh, <laughs> Ik ben nog vier minuten te spelen tot aan de rust. Is het 3-0 voor Herakles? Het is een bal die in het schasselprobied terechtkomt. En die uiteindelijk verdedigd lijkt te worden door de graafschap. Maar dan wordt hij weer teruggebracht door een tegenstander richting zijn eigen goal. En dan staat Armenteros daar daartussen, grappig genoeg. En die, uh, die, die, die, die staat dus dan niet buiten spel. En denkt, nou ja, dan maar een omhaal vanaf de penalty stip. Helemaal vrij voor de keeper, omdat hij de bal van een tegenstander krijgt. Staat hij daar niet bij het spel? Alleen voor de winter. Mooie omhaal van hem. En een 3-0 voorsprong voor Herakles in deze buitengewoon eenzijdige bekerwedstrijd. Want dat is het. Het is geen wedstrijd. Het is een soort gala-voorstelling van Herakles. Tegen de graafschap dat nog nauwelijks in de buurt bij de tegenstander is geweest. Zeker niet bij de goal. Dus het is 3-0 na 42 minuten. Armitilus maakt de derde. Do you know, tomorrow I'll be gone. Take a look. Dat hoor je met Bring Down Tomorrow. Half tien, tijd voor het nieuws. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal. Sinds vanavond geldt er een meldplicht voor het Schmallenberg-virus. Daarmee wil staatssecretaris Bleker de verspreiding van de dierziekte die runderen en schapen treft in kaart brengen. Meer dan veertig bedrijven worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het virus. Ze worden niet geruimd. Het lijkt erop dat het Schmallenberg-virus zich verspreidt via kleine vliegjes. In Cairo hebben duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen het geweld van Egyptische veiligheidstroepen tegen vrouwen. Ze zwaaiden met foto's van de jonge vrouw die op het Tahrirplein door militairen half werd ontkleed en mishandeld. De militaire raad heeft meteen excuses aangeboden. In een lading bagger uit Weesp is voor de tweede keer deze maand een oude vliegtuigbom gevonden.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 Maar volgens het tijdschrift overlijden Europese artiesten juist vaak als ze 35 zijn. En Amerikaanse als ze, wat denk je? 42, geloof ik. Bijna goed, 41 uh, uh, zijn. Nou, dat waren de hoofd- en uh, bijzaken. Nou ja, ik vind nu. het toch leuk om te weten. Want dat ja. is wel, ja, dat heb je toch over in de kroeg. Nou, precies. Ja, het uh, ja, is zo goed dat daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Yes. Nou, het was eerder al wel onderzocht. Maar het uh, tijdschrift heeft wat oude onderzoeken bijeengeraapt. En uh, nou, eens gekeken wat er nou van klopte. Het is wel jouw nieuwsavondje, hè? met de die eh verhaal dat nou, wij precies. nu hebben en ja, dan nu nou, dit. Dat staat ja, dat ziet toch mooi aan. <laughs> Ik heb ook Kairo erbij gedaan hè. Dus. Ja, nee, ja. natuurlijk, ja. Christian Bonnabaker, dankjewel. Radio 1, BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, want ik praat er even over door, die uh, nigga bitch, nigga bitch affaire uh, Ik zal nog even zeggen, even kort hoe het ging. Dat Nederlandse modeblad Jackie, die omschrijft Rihanna als de ultieme bitch. Het blad wilde, nou ja, eigenlijk met die term de modestijl van een bepaald type vrouw omschrijven. Street credible, een ghetto ass en een gouden keeltje. Zo schreven ze het op. Maar ja, die omschrijving uh, die schoot dus bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Rihanna zelf, de zangeres, die is er woest over en die uh, twitterde... With, with all respect, fuck you, aan de hoofdredactrice van Jackie. Um, maar eigenlijk, mijn BNN-collega Sarayda Groenhart, was de eerste die zich er druk over maakte, over die term nigger bitch. Op dit moment uh, is ze op vakantie, Sarayda, in Zuid-Afrika. En ik sprak haar vanmiddag eventjes. Nog, en het was nog voor het nieuws uh, dat nu bekend is... dat Eva Hoeken, de hoofdredacteur van Jackie, opstapt. Sarayda, goedenavond. Billemijn. Willemijn. Ja, uh, Rihanna was kwaad, maar jij was ook kwaad. Ik lees even voor van je Twitter... Uh, Urban fashion wordt in de glossy Jackie de nigger bitch-stijl genoemd. Fucking really? Sorry, maar dit soort nonsens verdient inderdaad een bitch-slap. Je bent uh, pissig, hè? Nou ja, verontwaardiging, maar ook verwonding. Ik ik, zou ik zat op uh, Schiphol. Mm -hmm. uh, op, uh, bijna op weg naar vakantie. Uh, en net als veel meiden, uh, kon ik vlakkelijk gaan vliegen? Ga altijd even een paar leuke bladen. Lekker bladeren in het vliegtuig. Ja. En uh, ik, uh, ik zag ook de Jackie, een blad dat ik wel vaker lees ook. En. Uh, ik blader en ik zie daar in een reeks die gaat over hoe je kinderen in een bepaalde stijl te kleden. Je kinderen, het gaat over kinderkleding. Mm -hmm. uh, zie ik uh, uh, naast het printje en de It Girl als, als, als stijljes om je kind te kleden, zie ik de nikkebik staan. En ik denk, ik, ik, ik, ik, staat dit er nou echt? Ja, want, want jij bent dus niet de enige, want nou ja, in die stijl heet dus nigger bitch en dan uh, omschrijven ze vooral Rihanna is daar dan het prototype van. Rihanna zelf die was woest, die heeft dus wat ik net voorlas, die heeft ook uh, daarover getwitterd en die zei, nou ja, wordt all respect, fuck you, en die zei iets van uh, belachelijk, idioot, dom. Um, maar ik moet eerst zeggen, daar. maar goed, misschien ben ik daar wel veel te wit en te blank en te blond voor. Ze bedoelt het natuurlijk wel als schrapje, toch? Ja, kijk, dat is ook de hoofdredacteur van de Jackie. In de eerste instantie was er één iemand die reageerde van... ...goh, ik vind het best aanspeldgevend op Twitter. Toen kwam er een soort hele sessie reactie terug van... ...goh, als je de grap er niet van in kan zien... ...of je moet er de grap wel van in kunnen zien. Vriendin, uitroepteken. En vervolgens, toen het echt een groter ding werd... ...toen zelfs Mitch Rihanna zich erbij ging ...toen was het in een van... ...goh, we hebben het niet zo bedoeld... ...maar we hadden beter moeten kijken. Wat voel jij je ook echt... Nou ja, raakt het jou ook echt, dat woord? Nee, kijk, ik vind het is een gerenommeerd modeblad. Je kan gewoon niet komen met nigger bitch als omschrijving. Waarom moet er een in de kop staan om een kledingstaal te omschrijven? Waarom? Ja, Denk het, jij dat? Het raakt dus wel ja, echt persoonlijk. Ook al is het als een schrapje bedoeld en dat snap jij, dat het, het, het ziet iedereen wel, maar dan nog kan het gewoon echt niet, vind jij? Nee, maar het is zo gek. Ja, het was niet zo bedoeld. Dat is nu een beetje de rest. Dat was grappig, dat was niet zo bedoeld. Maar je bent toch verantwoordelijk voor wat je zegt en wat je doet? Kan je komen met dat het een grap was? Nee, je kan het zeggen als je dat denkt dat dat is. Maar hoe ben je dan zo ver van de samenleving geraakt... dat, je, dat er geen moment is geweest dat je dacht... hé, hey, misschien, misschien is dit niet de manier. Ja, Eze hey dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Want je bent op vakantie in Zuid-Afrika. En uh, uh, ik ga weer lekker vakantie vieren, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja, dan die andere kwestie van vandaag. Premier Mark Rutte die kreeg gisteravond bij de opnames van het tv-programma College Tour... een hele opmerkelijke vraag. Luister even mee. Zou u, uh, zou u ook uh, met mij willen trouwen? Yeah. Nee. <hijen> Helaas. Ik hoop dat ik je niet beledig. Nee, ik uh, meen dat. Nou ja, uh, uh, uh, ik, ik weet nog wel eer. een plaats waar geen weigeramtenaren zijn. Ik hoop in een paar jaar niet meer. Het ja. um, is ook wel een, uh, een aanzoek. Ja, uh, toch niet. Maar we zo gemeneerd. Nee, jammer, Bart. Bart ja, het zat er niet in. Nee, het zat er niet in. Bart jij nee, deed het aanzoek. Nou, hij zei wel heel beleefd. Rutte zei wel: nee, dankje. Ja, hij was, uh, hij was heel beleefd. Ja. Uh, dat zeker. Dat was hij de hele avond trouwens zo. Ja, ja. <laughs> waarom vroeg je dit? Het is grappig natuurlijk. Uh, of echt nou, gewoon ik, voor de gein? Nou, ik had eigenlijk twee redenen. Allereerst had de uh, al minister-president eerder die avond had hij het al uh, over de weigerambtenaar gehad. En hij eh, lichtte toe dat de VVD een, een recente motie om die weigerambtenaren niet langer te gedogen, niet gesteund heeft, zodat ze de steun van de SGP in de Eerste Kamer konden behouden. En ik wilde eigenlijk weten wat de kans was dat Rutte zelf ooit voor een weigerambtenaar eh, zou komen te staan. Want ik denk dat hij het eh, punt dan zo makkelijk niet eh, in de uitverkoop had gegooid. Ja. Vroeg je het ook een beetje omdat, je, omdat er toch wel altijd heel veel roddels zijn dat hij homo is? Nee, daarom heb ik het zeker niet gevraagd. Hmm. Ik, eh, ik, ik vind de kwestie van die eigen ambtenaar eigenlijk best wel vreemd. Ik had daar eigenlijk nooit zo goed over nagedacht. Maar toen hij het zo expliciet benoemde gisteren, dacht ik... Oeh, dat is echt heel raar dat als ambtenaar dat je kan zeggen... Nou, ik wil ja. op basis van mijn religie, kan ik die en die mensen niet, niet trouwen. Als je, dat, als je bijvoorbeeld daar het woord homo zou vervangen door, door, door een huidskleur... of door een religie of een inkomensgroep, dan zou heel Nederland over je heen vallen. Maar, hij, maar hij, was er, hij was er heel eerlijk in hè, dat, hij, dat, hij, dat hij het heeft uitgeruild met de SGP. Ja, dat was daar eerlijk in, maar ik, ik vind het heel schadelijk. Ik vind het echt politiek opportunisme als de twee echt liberale premier van dit land zwicht voor dat soort argumenten. En, ik denk, en dat heb je hem ook even goed gezegd. Nou, ik, <laughs> dat doe ik bij deze nog een keer. Ik was niet blij met, uh, met dat, hij, uh, dat hij dat zo heeft uitgehaald. Absoluut niet. Ik vind het ook slecht leiderschap. Ik denk dat mensen het niet meer begrijpen nee. dat de VVD staat voor liberale waarden en dan toch opeens niet meer. Of zo. Er was, nog, er was er ook nog wel een andere reden, hoor, want het was heel druk. Iedereen wilde heel veel vragen stellen en ik dacht nou... Als ik deze stel, dan kan ik mooi ook een tweede vraag stellen. En dat kon ik gelukkig daarna ook doen. Daar kreeg ik de ruimte voor. En dat was? Um, ik wilde vragen naar, uh, naar de rol van de overheid in het creëren van nationale identiteit en cohesie. Omdat dat een beetje een... Hallo, uh, ah, nou ja, de rol ja, van de ja, overheid in het creëren van nationale... Oké, okay, ja. En wat zei hij daarop? Nou, daar had hij een heel lang antwoord op. Um, en we hebben een paar keer heen en weer gevraagd. dat dan ook in ieder geval niet uit. Daar was ik wel nee. bang voor. Dat is ook een, een beetje een moeilijke ik vraag, hoor, vind ik persoonlijk. Ja, ja. Nee, ik mis het gewoon heel erg bij, uh, bij het huidige kabinet dat daar naar gekeken wordt. Alles wordt in winst en verlies uh, ja. wordt dat verteld. En ik mis heel erg waarom ik überhaupt een bijdrage aan de Europese Unie bijvoorbeeld. Dat soort vragen moet, moet, moet iemand voor mij kunnen beantwoorden en dat gebeurt nu niet. Ja, nou, het is allemaal nu trouwens op dit moment te zien, hè? nou voor stuur uh, ja, op het dit moment, moment nu, uitgezonden. Ja. Um, we hebben niet zo heel veel tijd om uh, heel diep op in te gaan, maar ik wilde wel nog even weten wat je overal van Rutte vond. Ja, hij was, heel, hij was best wel ontspannen. Hij, hij was ook wel best wel overdreven, joviaal soms, maar hij was echt wel uh, hij was altijd heel ontspannen bij. Hmm. Um, maar ik, ik weet dreven, overdreven dan denk ik, je gelooft hem niet. Nou, hij, en dat wordt hem ook wel vaak verweten. Hij kan heel goed moeilijke vragen weglachen. Maar Tronhuis die pakte dat, en dat kunnen mensen nu, nu ook wel zien op Nederland, iedereen. die pakte dat soms echt wel hard aan, die vroeg wel door, ook bijvoorbeeld de manier waarop hij normaal met vragen omgaat. Mm -hmm. Daar werd ook over gesproken, dat hij dat juist dat hij dat vaak weglacht, of dat hij even iemand aanraakt of een grapje maakt. Ja. Dat, uh, dat werd ook ter discussie gesteld zelfs. Hij bleef ook maar zeggen van nee, ik heb geen mediatraining gehad, hè? Ja, en toen zei Tronhuis Huis, nee, nou ja, ik heb gehoord van degene die uw mediatraining heeft gegeven, dat dat is gebeurd. en toen. Begonnen het woord mediatraining, dat werd geherdestineerd. Ja, dat, dat is ook een oplossing. <lacht> <lacht> het is een, een slimme gast. Een beetje glad ook. Nou, ik weet niet. Hij is uh, goed voorbereid en dat uh, ja. uh, ergens hem dat ook wel. Hij gaat niet ergens zitten volgens mij als hij niet helemaal goed is voorbereid. Dat, nee. Natuurlijk nog dat leuke met opstelten, dat hij even Ivo... Hé, hey, Ivo, heb ik dat zo geregeld met Alexanderino kan? En dat, uh, dat opstelten zijn nee, natuurlijk niet. Dat zou me heel ja, netjes zijn. Ja, dat gezien. zou een, een sharp cut zijn. Want in werkelijkheid duurde dat ongeveer vijf minuten voordat hij de telefoon kreeg. En toen sprak hij eerst voice voicemail in. Dus ik denk dat in, in de tussentijd opstelten wel een paar uh, telefoontjes... Uh, vol met paniek van de voorlichter van Rutte hebben mogen nee. krijgen. Maar dat is speculeren. Nee, goed, ik las ook achteraf dat dat waarschijnlijk allemaal ook wel van tevoren afgesproken is. Ja, ze willen vaak een scoop hebben, geloof ik. Ja. Maar ja. goed, wel een, een, een fantastische uitzending. Zou het Twan Huis, een van de beste ooit. Op dit moment te zien, dus op Nederland 3. Maar ook uh, natuurlijk in de uitzending gemist. Dus daar zou ik hem gewoon even kijken. Hé, hey Bart voor dank je Oké, okay, tot ziens. Zometeen, Cox, Leon Mazrak en Roberta Pannier. Als je nu nog geen enkel idee hebt wat je met kerst moet... of je denkt, ja, dat konijn, alles leuk en aardig... maar ik wil iets makkelijkers en bijzonders. Dus. Dan moet je vooral even blijven luisteren. Altijd maar Simply Red Stars. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, een paar dagen voor kerst. De Rolales en de Kalkoenen vliegen de winkel uit. Het Centraal Bureau voor Levensmiddelen denkt dat de supermarkten... dit jaar een recordomzet gaan halen. Maar ja, het kan natuurlijk best dat je nu thuis bent of in de auto zit... en dat je denkt, ja, ik weet het nog allemaal niet zo goed wat ik moet gaan koken. Nou, geen paniek. We helpen je een handje. Ik heb hier twee professionals in de studio. Die geven je nog wat inspiratie en tips om er nog een, een super fijne en gemakkelijke kerstmaaltijd van te maken. En dat zijn chef Leo Mazarak. Goedenavond. Goedenavond. Eigenaar van restaurant Podium in Utrecht. En oud-presentator uh, van Eet Smakelijk voor Link. En naast hem een nieuw gezicht. Ik zei het al, een nieuwe Nagella Lawson. Ook te zien op de webcam bnn 2 Maar eigenlijk veel knapper vind ik jou. Hallo. <laughs> ja. <laughs> Roberta Panier van Cook Center 24 Kitchen. Hi. Goedenavond uh, beiden. En uh, uh, jullie komen net binnen met, uh, nou ja... Super, het ziet er allemaal super goed uit. Nou, ik heb hè? me net helemaal volgevroeten bij de NOS restaurant. We hadden vanavond Daar Heb ik dus nu echt extreem gaatjes al gedicht bij jou. Dan heb je pech. Dan uh, heb je pech. Ik doe letterlijk even mijn broek even nu we wat losser <laughs> doen. Hey, wat, heb je, wat heb je er allemaal bij, Leon? Wat is dat daar allemaal? Nou, ja, dat, dat krijg je nog nu nog niet. Maar ik heb eigenlijk wat ik meegenomen is wat ik uh, net ook al tegen je zei. Ik heb, je hebt me eigenlijk een beetje geïnspireerd. En uh, sowieso vind ik het heel erg pas bij de tijdsgeest. Dat ik vind het altijd een beetje jammer dat in Nederland... zo enorm geforceerd wordt gekookt met kerst. Waarom zou je niet gewoon het hele jaar lekker eten? Dat is sowieso al veel beter uitgebruikspunt. Of lekker uit eten gaan natuurlijk. Ja. En uh, nou, Ik vind het juist heel mooi dat mensen met kerst voor kiezen... om bij elkaar te gaan zitten. Maar je kan eigenlijk het beste ook gewoon rond die tijd... zo lekker en zo eenvoudig mogelijk uh, koken. Volgens mij zijn maar we zijn allebei wel een beetje fan van. Ja, want, jij zei, want je hoorde in de auto dat ik zei... Anduifje stappelt met spekjes, lekker. Ja, en ja het was een je... pot, pot. toen ben ik teruggereden. Ja. En toen heb ik voor jou een, uh, een, varia een, een eigenlijk mijn, uh, ja, variant gemaakt op rode kool met appeltjes. Maar dan als crème met uh, hele mooie kleine spruitjes. En dan... Oh, dat zijn spruitjes? Ja, ja, zo herken je ze niet. Ja, oma kookt ze lege groen <laughs> en ik kook ze heel mooi knalgroen. En er zijn heel veel bite en vitamine. Ja. En ik dacht, waarom eten we niet spruitjes en rode kool met kerst? Uh, heb... dat is toch niet kerst, toch? Spruitjes? Nee, ik. waarom niet? Nou, ja, dat denk nee. ik eigenlijk wel. Ja? Hol de, het Hollandse traditionele kerstmenu uh, is eigenlijk heel erg Hollands. Met dit soort groentes. Uh... hoewel, dat past volgens mij wel bij de konijn. Ja, ja. maar ik denk dat je niet moet zoeken in... Altijd, er wordt altijd heel geforceerd gezocht naar luxe producten. En het is juist zo leuk om te werken met producten van dichtbij. Eh, van onszelf. En altijd maar die filetjes. En al die hertenfiletjes worden gegeten. En wat gebeurt er met de rest van dat hert? Dan dacht ja. ik, nou, ik maak in plaats van het varkenshaasje... maak ik een terrien van de varkensbank. Van de varkenswang. Ja. En, en waar zit hij dan? Maar... Vertel jij. Eens. De wang zit ook echt gewoon in, in de, de wang. wang. Ja, ja. Uh, maar is dat nou? Maar het ziet er echt heel lekker uit. Mag ik al iets proeven? Of, uh? Ja, zeker. <laughs> ik moet het nog afwerken. Ik heb een beetje aan bij gedaan. Ik ga het mm. nog afwerken en uh, ja, omdat het, uh, ik hou van een mooie mix tussen uh, luxe en arm en daar uh, mm. uh, chique en uh, goedkoop. Heb ik er nog een beetje herfstruffel overheen. Het er nu overheen. Oh, wow. Oh, wat lekker lekker. Zeg. Maar jij zegt wat, herfstwang, hè? De, of nee, sorry, herfstwang. Wat nou ja, dat ja een wang? beetje. Herf, wang. Wang. Nou ja, iets met wang, ja. Wakswang. Um, gisteren belde mijn moeder me dus van, ja, wat zullen we doen? Uh, rollade of, uh, of uh, toch maar weer konijn? Um, maar waarom zou je bijvoorbeeld voor dit kiezen? Want dit, dit lijkt me natuurlijk iets wat op dit moment de slager echt niet meer voorraden heeft. Uh, jawel, als het een goede slager is, heeft hij dat zeker ja? nog wel. En anders kan hij eraan komen, want het moet toch ergens blijven. En ja, Het is gewoon heel juist zo lekker als je gewoon kan werken met een product... wat uh, eigenlijk van zichzelf misschien wat minder bekend is, maar wel heel veel smaak heeft. Ik ga het even um... proeven. Ja, het is Truffle. een het is een gerechtje wat we normaal iets warmer serveren natuurlijk, dan hier in de studio. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat je dat ja, je beetje... maar lekker veel truffel. Ook. Hmm. Ja, wel een beetje, als je truffel eet, moet je truffel proeven. Dat oh. weet jij natuurlijk ook uh, als geen ander. Super lekker. Dus, en truffel eet je met eenvoudig ingrediënten. Een eitje, maar in dit geval met een spruitje. Maar is dit nu nog heel makkelijk te maken? Want dat kan je, als dit je dit morgen de, de slager belt, hebben ze dat nog echt wel varkenswang? De goede slager? Uh, ja, um, de goede slager kan dan varkenswang komen voor je. En maakt daar gewoon, zet die lekker op en maak er een terrine van. En dan heb je een heerlijk... Uh... Dan hoef je zelf niks meer te doen, bedoel je? Dan hoef je zelf niks meer te doen. Ja. <laughs> en dat kan je ook goed voorbereiden, toch? Van tevoren maken en dan gewoon Want uit. het ziet er exact. best wel simpel uit met die spruitjes. En uh, nou ja, ik bedoel, ik koop niet echt. Uh, niet eigenlijk. Nee, maar je maar, moet gewoon lekker... je moet dat kan. Ja, en je moet veel klaarzetten. Want heel veel mensen gaan zelf veroordelen zichzelf tot de keuken. En je moet het gewoon voor jezelf makkelijk maken. Maar mijn buurvrouw weet daar alles van. Ja, want wat is nou... Ik wou je Nagella noemen. Sorry. Roberto. <laughs> ja, ja, Roberto, wat is ja. nou de... de want ik was, ik was gisteren in de Albert Heijnen. En ik zag echt, denk ik... Zes mensen vertwijfeld rondrennen en, en naar, die, naar die excellent pakken grijpen. En oh god, wat, wat moeten we nog? Nee. Wat is nou een beetje de fout die mensen nu maken nog, vlak voor de kerst? Nou ja, ik denk al heel snel als ze kiezen voor, voor de, de excellent producten... dan is het natuurlijk eigenlijk al een beetje niet helemaal de bedoeling. Ik, wat ik jammer vind, niet, niet per se die, maar je bedoelt alle voorverpakte producten in eh, eh, alle supermarkten. Ja, je hebt natuurlijk ook bij de goedkoper supermarkten mm. hebben ze ook luxe producten op het moment. Maar waarom zou je dat niet doen? Dat is toch, dat is toch super handig? Dat zoeken zij voor mij uit. Nou, nee. omdat het heel erg saai is om te beginnen. En je kan natuurlijk met zulke makkelijke producten, kun je gewoon zelf hele leuke dingen maken die je een dag van tevoren kunt voorbereiden. Dus het is helemaal niet nodig om het op het laatste moment nog even zo in de oven te kunnen flikkeren. Je moet het gewoon lekker een dagje van tevoren op je gemak doen. Met verse producten. Je moet eigenlijk die eerste de kerstdag helemaal niet meer in de keuken hoeven staan. Nee, want dan moet je niet. toch ook met je mooie jurkje en je make-up... en uh, moet je er gewoon leuke feestelijk uitzien... en niet onder de kookvlekken zitten. <lacht> wat heb jij hier meegenomen wat, uh, wat, wat nog echt wel nu te maken is voor kerst? Nou, en dit is dus ook typisch iets wat je eigenlijk de dag van het kunt doen. Ik heb groentes gegrild. En dat is paprika en uh, courgette en aubergine. En dat heb ik gewoon in een grillpan gedaan. En dat heeft tegenwoordig bijna iedereen wel in huis. Uh, zo niet, dan doe je het gewoon even in de koekenpan. kan natuurlijk ook. Oh, dat kan ook. Ja, ja en uh, uh, die heb ik uh, opgerold. En uh, in het rolletje heb ik taligio kaas gedaan. Dat is gewoon een Italiaanse hele lekkere, smaakvolle kaas. En een worstje waar ook venkelzaad in zit. En uh, wat verse kruiden en wat sla. En... Dat heb ik gewoon opgerold. Prikkertje door en hopstakee. Hoe lang duurt dit als je een beetje kan koken? Om te maken? Ja? Ja, nou, niet, niet en nog teken, geen uur. Gaat... oh echt? Nog ja, geen uur? Echt. Je kunt het ook als borrelhap doen. Dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Super lekker. Tenminste, ik ga nu... Uh... En wat heb je nog meer voor... Je hebt nog iets bij uh, wat ja. je ook echt nog hier moet gaan breiden? Hè? De, ja. De ja. drank? De drank. Ik zou even beginnen. Kijk, want, want dat hebben zeven, we natuurlijk met kerst zeven ook. Zeven minuten drank, voordat uh, alcohol <laughs> de uitzending afgelopen is. Ja, want ik dacht... Een uh, scroppino, dat is natuurlijk eigenlijk uh, hetzelfde als een spoom spoem. Ik weet mm -hmm. niet precies hoe je het zegt. Maar dat is eigenlijk iets wat je normaal gesproken tussen de verschillende gerechten serveert. Zodat de smaakpapillen weer een beetje neutraliseren. Dus als je van vis naar vlees gaat. Maar in Nederland is een scorpino eigenlijk een, een soort uh, hip cocktail geworden. Ja. Dus je kunt het ook gewoon heel gezellig uh, ik als, nooit, uh, als aperitief serveren, maar ook eten door. Nee, je hebt zelfs los. bars in Nederland waar uh, ja. alleen maar scorpino wordt geserveerd. Want wat, wat is, natuurlijk, dus het is natuurlijk ijs met? Um... Het is citroen met uh, prosecco en vodka. Nee, maar ga, meid, ga Jij had de is gegeten, dus, uh... ja, ja. Nee, maar in één keer voel ik toch nog een beetje in de gaatje. <laughs> ik heb ook al een glaasje wijn voor je erbij. Want oh. heel veel mensen gaan natuurlijk ook altijd van... wat moeten ze nou uh, drinken? En mensen kopen altijd hele chique flessen en zo. Maar neem gewoon een wijn die je lekker vindt. En in ieder geval een biologische wijn van een wijnboer... die niet zo heel veel wil maken... Ach. maar wel hele lekkere wijn wil maken. Hey, Robert, jij bent half Italiaans. Wat, ja. wat kunnen wij... Want jij gaat ook, uh, ik geloof, weer een maand binnenkort naar Italië. Ja, dat ga ik zeker nog. Ja, daar komen we zo op terug. En eerst eventjes... ...naar Ronald, want hij is gescoord. Er is gescoord door Marco Feyenovic, die is de vierde voor Herakles. En dat anderhalve minuten, na rust, keurige aanname... dat hij de bal krijgt van Plet, Ransras op gebied. Keurige stift over de keeper heen. 4-0 voor Herakles tegen de Gaasland. Ja, en je hebt daar... Ik zei net, van jij, jij komt uit half, half uit Italië. Ja, <laughs> maar wat de helft kunnen, van mijn licht, Wat kunnen wij daar nou een beetje als, als Hollanders... Als want ik, ik bedoel, ik vind zo'n garnalencocktail heerlijk. En een rollade ook. Maar ja. oké, okay, het kan misschien wel iets uh, avontuurlijker. Wat kunnen wij nou nog leren van de Italianen als het om kerst gaat? Dat het vooral heel erg gaat om lekker met z'n allen aan een lange tafel zitten. Het uh, Bertolli-gevoel een beetje, zeg maar. Bert ja, <laughs> ja, veel cadeautjes, veel lekkere wijn. En gewoon lekker de hele dag eten. En dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Maken, dus iedereen moet lekker doen wat hij kan en waar hij zin in heeft. Maar het vooraf maken, dus dat is wel belangrijk. En het vooraf maken. Ah. En wat heb je hier, Artisjok. Ja, oh, ik heb ook nog een, een Artichoc gekookt. Lekker. En die heb ja. ik gevuld met uh, tomaat en uh, mozzarella. En uh, dat ziet er natuurlijk ook meteen al Om heel dat, gezellig uit. Dat giet je, zou je denken, naar binnen. Ja, nee, nee, nee. Nee. nee, dat haal je de, de blaadje van de buitenkant af ja, en die nee. dip je aan de binnenkant. Ik weet hoe het werkt. Ja, nou. ja, zo dus. Mooi zeg. En het is allemaal te vinden, want het zijn allemaal gerechten die je nu nog makkelijk al maken voor ja, kerst. Absoluut. Ook te vinden op onze Facebook. Facebook.com slash Today. Mm, uitgebreid beschreven door jullie um, hoe en wat. Het gaan jullie zelf doen met kerst eigenlijk. Gelukkig nieuwjaar. Oh nee. <laughs> ik ga uh, lekker um, helemaal niks doen. Helemaal kerst. niks doen? Mijn restaurant is dus, uh, uh, eigenlijk dicht. Gewoon met kerst. Ja. ja, kerstavond ben ik open. En eerste, tweede kerstdag ben ik dicht. Dan we ik even voorbij komen, en daarna gaan we weer vol tegenaan. Maar ga jij dan wel met vrienden? Moet jij dan koken? Of denk uh, je, bekijk Het maakt me niet zoveel uit. En wat zij net ook zegt, het gaat erom de gezelligheid en gewoon lekker uh, een mooie. Ja, maar mooi dat zeg avond. je nou wel. Maar dat is natuurlijk. Voor, ik ben niet, alleen ondertussen kijk ik met heel kritische ogen en zeg ik van maak maar een lekkere ja. gehaktbal voor me. Ben ik ook heel blij. Maar ik meen dat echt. Het, ja, maar is, het, het mijn... is natuurlijk wel. Dat is de, de stress voor iedereen met kerst. van ja, Je zegt wel het mag ook heel simpel, maar je wilt toch iets speciaals op tafel zetten. Ja, dat is wel zo. Ik, ik begrijp dat ook heel goed, maar je zou dat, dat mensen. Ja, dat, ik, ik begrijp dat heel goed, maar ik ben heel makkelijk in. Dus, ik, ik uh, laat me gewoon verrassen. En uh, ja, de, de, de sfeer is het allerbelangrijkste. Maar ik denk dat als je dat, als je dat in je achterhoofd hebt... en je stopt er energie en aandacht in... dan eet je altijd lekker. Waar blijft die zo alsjeblieft. neem mezelf ook in. Of ben ik nou de enige die je gaat zitten drinken? Ja, ja. Ook prima. Ik heb nog een bloedsinezappeldessertje voor je. Mm. Dus je een bloedsinezappeldessert? Jij kunt met kerst niet eens meer eten. <lacht> ik kan nu al nu meer. Kijk, is... en wat zijn nou, even, even tot slot. Zijn er, zijn er um, trends te zien met kerst? Bedoel, zijn zijn Nederlanders nog steeds blijven hangen in, inderdaad, bij de rollade? Of, of gaat het al iets, uh, iets culinairder geworden tegenwoordig? Ja, het grappige is dat toen ik daarover nadacht... Toen probeerde ik eigenlijk te bedenken wat het hmm. traditionele Hollandse uh, kerstmenu is. En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat dat wel een beetje aan het evolueren is. Ik denk dat heel veel mensen heel veel verschillende soorten keukens toepassen op kerst. Volgens ja. mij moet het gewoon een beetje simpel houden. En het gewoon lekker, lekker koken. En niet, niet te veel zoeken naar ingrediënten die allemaal niet voorradig zijn. Of met z'n allen daarnaar zoeken. Um, volgens mij past het ook wel een beetje dan bij de tijdsgeest. Kom je thuisgeest. toch weer bij die Albert heijn Nee, juist niet. Nee, juist niet nee, gewoon die groenteboer. Seizoensproducten, ja. um, ja, dat... Dan moet je weer de markt op en zo. Nee, die ja. hebben ze, kijk, je nee? Weet je hoe het werkt met een seizoensproduct? Als op een gegeven moment het spruitje het seizoensproduct is. Dan ligt de hele supermarkt vol met spruiten. Dus dan weet jij, oh kijk, dat is het. Dat en en daarnaast heb je ook een goede spruitjes in een diepvrieszak, toch? Oké, okay, we gaan uh, nu oh, naar huis. <laughs> maar dan mag dat niet. Oh. Uh, uh, dit is trouwens heel lekker. Wat is dit? Dat is een, uh, uh, ja, een, eigenlijk een, een sparkling uh, gevoel wat je in je mond hebt. En ik heb bloedsiniesappels, nu het seizoen. Wel, wel dan heb wel, wel. ik uh, in plaats van de lucht toegevoegd, dus CO2 toegevoegd, koolzuur. Maar dat je, kan je ook thuis doen? Dit kun je ook thuis doen. Koop een slagroomspuit en uh, kijk op de website van jullie Facebook. Kan je daarna eh, ook nog hele leuke dingen doen met een slagroomspuit? Daar kun je daarna nog van alles mee doen. Dus ik bedoel nu iets anders dan niet... wat mensen thuis denken. Ja, dat uh, begrijp ik. kun je <laughs> er ook nog allerlei andere dingen mee, maar, ja. mee maken. En uh, nou, dan heb je zo een uh, nou, mooie, mooi kerstmenu. Dankjewel Leo Mazerak, Roberto Pannier en jullie gerechten nogmaals. En uh, dat zijn echt goede dingen die makkelijk te maken zijn. Zelfs voor mij. Facebook.com slash BNN Today. Dankjewel. En ah, een goede kerst. Dankjewel. Ja. Een ja, Willemijn Veenhoven. En het laatste woord geef ik aan onze vrienden van BNN Today. Vandaag te beginnen met schrijver Kluun. Voor 2012 heb ik de wens dat de NS Publieksjury het Nederlandse volk zal doen wat de ACO en de jury volledig ten onrechte hebben nagelaten. Peter Bouwalda met Bonita Avenue te eer geven die het boek toekomt. Fantastisch, dit boek. Verdient een grote prijs en een nog groter publiek. En als strafpleiter Oscar Hammerstein. Je kunt er nauwelijks over twisten dat het een schande is dat Rijksmuseum en Stedelijk Museum zo lang zijn gesloten. Maar nog minder valt te twisten dat een museumdirecteur uit Groningen met twee chauffeurs wegens financieel wanbeleid aan de dijk wordt gezet. Lang leven de bezuiniging op museumdirecteuren. Nu die was met je moe, volgens mij. <laughs> en dan GroenLinks Tweede Kamer, de Tovik Dili. Inmiddels zijn we door de 50.000 handtekeningen gegaan... op www.kinderpardon.nu... om alle Mauro's in Nederland definitief duidelijkheid te geven... over hun toekomst. Steeds meer BN'ers, steeds meer Nederlanders sluiten zich aan... en dat is hartverwarmend om te zien. En dan als laatste, Ronald van der Geer... Ik heb geen wens, maar slechts de mededeling dat Herakles met 4-0 voor staat na 52 minuten tegen de graafschap. 3-0 bij Rust. En de vierde, daar gaat Herakles dus gewoon verder naar waar het gebleven is voor Rust. Prachtig doelpunt van Marco Vijnovic. Aanval over de rechterkant zelf opgezet. De combinatie gezocht met plet op de rand van het strafzongebied. En een stift hoog over de winter heen. Nee, een wedstrijd is dit niet meer. Inzet is een plek in de kwartfinale. En daar kun je Heracles gaan invullen. Want het staat met 4-0 voor. En er moet nog een hele tijd gespeeld worden. Dus dan zou er zouden we dus een score uit kunnen komen. Zullen wij een keer samen Scorpina gaan drinken, Ronald? Dat lijkt me heel gezellig. Ja, Dat lijkt me heel gezellig. We hebben heel veel over hier in de studio. <laughs> dus, uh, Oké, okay, nou, voor proost, proost. Proost. Proost hier aan tafel ook nog. Dankjewel, Leon, Roberta. Uh, wij zijn er vrijdag weer. Veel plezier zometeen met Langs de Lijn. B -N -M. Bekervoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. Dit moet een worden, ja natuurlijk, nee natuurlijk niet. Ajax AZ. Wil de bal bij de tweede paal leggen, dan moet de machine de bal terugleggen en afdrukken van tot de biel. Bekervoetbal bij de NOS. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cinema Cinema.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Met King hou je het financiële overzicht. Kijk op king.eu. Dit is Radio 1.